Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. De overdrachtsbelasting gaat van 6 naar 2 procent. Zoals verwacht, heeft het kabinet er een besluit over genomen. Minister De Jager zei dat de maatregel geldt voor een jaar. De verlaging wordt voor een deel betaald door een heffing op banken. De maatregel is bedoeld om de stagnerende woningmarkt uit het slop te halen.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 Maar volgens de DNA wordt het Schengen-akkoord niet geschonden... omdat de controles worden uitgevoerd door douanepersoneel... en niet door agenten. De aangifte van Dirk Scheringa tegen de Nederlandse bank is geseponeerd. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen reden om aan te nemen... dat mensen bij DNB de geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Oud-voorzitter Scheringa van DSB Bank zei dat DNB en de directie... informatie over de financiële problemen van zijn bank hadden gelekt naar de pers... Nadat de media erachter waren gekomen dat DSB een noodregeling had aangevraagd, haalden veel klanten hun spaargeld weg. Uiteindelijk ging de bank failliet. Volgens het OM heeft DNB wel informatie verstrekt aan derden, maar was dat vanwege de wettelijke verplichting als toezichthouder. Van direct lekken naar de pers is niets gebleken. Veilinghuis Sotheby's vertrekt uit Amsterdam. Het grootste veilinghuis ter wereld wil het aantal veilinghuizen wereldwijd terugbrengen van 10 naar 5.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 Het weer, wisselend bewolkt en enkele buien. Later vanmiddag vanuit het westen droger en meer zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, vrijwel overal droog. Het wordt dan 16 tot 19 graden. ANWB-wekeersinformatie. Ah, de weekenddrukte is aardig op gang, ruim 60 kilometer file. Files die eruit springen op de A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maastricht, Aken Airport en de knoppen Europaplein, 8 kilometer... De A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen voor knooppunt Joure 4 kilometer. Het is erg druk richting Antwerpen op de E19 vanaf Breda naar Antwerpen. Zo'n ongeluk gebeurt in de Kennedy-tunnel. Daar staat vanaf Loenhout tot aan Antwerpen 15 kilometer. in Antwerpen kan beter omrijden vanaf knooppunt Klaverpolder via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum met het knooppunt Ewijk 8 kilometer.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 Avro, vrijdagmiddag live. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij vrijdagmiddag live vanuit De Kroon in Amsterdam. Ik ben van harte welkom om hier de uitzending tot half vijf bij te wonen. Wat hebben we voor u in de etalage aan het Rembrandtplein? Uh, Almere is het best bewaarde geheim van de polder. Wat heeft de burgemeester allemaal in huis om daar wat aan te doen? U hoort het straks van haarzelf, zelf, marie Jortsma, hier aan tafel. Uh, met alleen een goede fiets win je de Tour de France niet. Met sportfysioloog Adi van Diemen schetsen we het profiel van de gedroomde winnaar. Remco Vrijdag is zanger, acteur en onze We Hoor hem over de film Tomboy en over de tentoonstelling van Anton Corbijn in het Foam. Uh, waarom stapt de Raad voor Cultuur op? Daar horen we ook meer over. En sport met Frits Barend, het journalistenforum met Alberto Stegeman en Xander Schutte. Satire met Sanne Wallis de Vries en Vrienden, de column van Justus Van Oel... en live muziek van Splendid. Selling my soul to the devil, I can't keep selling my soul. I can't keep selling my soul to the devil, I can't keep selling my soul. I can't, I can't. Maar liefst vier keer horen en dan met ook wat langere nummers natuurlijk. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Dan kunt u ons ook zien. Gaan we zwaaien naar de camera, gezellig. Twitteren kan ook, hashtag AfroVML. We gaan eh, voordat ik met Annemarie Jordens mag gepraat... Gaan, gaan we eerst even schakelen met, uh, met Wimbledon. Marcella Mesker die kijkt daar naar de halve finale... Heren, tussen Djokovic en Tsonga. Wat is de stand? Nou, ze zijn nog aan de warming-up bezig. Het is uh, ja, de start van een uh, heet middagje uh, Wimbledon, zullen we maar zeggen, bij de 125e editie. Want de halve finales van de mannen, dat is altijd zeg maar, het meesterstukje. En ja, vandaag worden er eigenlijk twee vragen beantwoord. De eerste vraag is, gaat Djokovic de nummer 1 positie aanstaande maandag bekleden op de wereldranglijst? Dan moet hij dus dadelijk gaan winnen van Jo Wilfried Tsonga, de man die Roger Federer uitschakelde. Die andere vraag is, ja, kan Andy Murray de Britse hoop nog levend houden op een Britse winnaar dit jaar? Want dat is alweer 75 jaar geleden dat Fred Perry hier in 1936... Won. En dat betekent dat Andy Murray van niemand minder dan de nummer 1 van de wereld Rafael Nadal moet winnen. Dus kortom, twee halve finales, twee... Prachtige halve finales met uh, heel veel uh, wat er op het spel staat. En we beginnen dus zo dadelijk met Novak Djokovic tegen Jo Wilfried Tsonga. Zeven keer hebben ze gespeeld. Tsonga leidt met 5-2. Dus de nummer 2 van de wereld, Djokovic, is nog niet zo zeker van die finale plaats. En het zou wel eens een verrassing kunnen worden. We gaan het allemaal beleven vandaag op Wimbledon. En we horen jou na half drie om ons op de hoogte te houden. Dankjewel Marcella Mesker. Een vrouw gebouwd op lachgas. Dat schreef Hugo Kams ooit over haar. Uh, houdt zij haar goede humeur... ondanks spannende onderhandelingen met het kabinet... voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en ondanks het feit dat Almere nog steeds niet hoog scoort... op de lijst van de aantrekkelijke woonplaatsen. Oud-minister, prominent VVD-lid en burgemeester van Almere... Annemarie Jordsma. Fijn dat u er bent. Hier, welkom in de kroon. Dank u wel. Uh, Almere was deze week bij een uh, bepaalde groep tv-kijkers... in de belangstelling en culinaire liefhebbers ook. Want uh, Grand Café de Jordaan... Woon won net niet de hoofdprijs in uh, herrie, uh, herrie in de Keuken... van de, uh, die topkok uh, uh, ja. waar, waar ik de naam even voor kwijt ben. Bent u teleurgesteld dat het, dat het, dat het niet uh, gelukt is? Nou, je, je had het ze natuurlijk graag gegund. Weet uh, u er wel eens of niet? Ik kom er wel eens. Ik heb er nog nooit gegeten... maar wel voor uh, recepties en partijtjes, dus er is wel eens wat te doen. Ja, dan nou zeiden de, de eigenaren die zeiden ook... ja, we waren toch wel blij dat we Almere en het restaurant... Uh, positief op de kaart hebben kunnen zetten. Ja. Is dat iets waar Almeerders altijd mee bezig zijn? Nou, eh, ja, ik, het valt mij elke keer weer op... dat eh, Almeerders zich zo vaak gedwongen voelen om zichzelf te verdedigen. Ja, maar ze eigenlijk helemaal geen... Nou, mag je wel zeggen dat het tegenover Amsterdammers het meest nodig is? Hmm. Zitten we hier toch verkeerd eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja. Eh, bovendien kan je hier nauwelijks komen. En dat is bij <laughs> ons een stuk makkelijker. Uh, dus wat dat betreft had uh, je beter bij ons kunnen maar Het lastige is gewoon voor Almeerders heel vaak... dat ze zich moeten verdedigen tegen iets wat ook dan weer heel onduidelijk is is om de dodenvrouwen gereden, de meeste mensen ons überhaupt niet kennen. En voor zover ze ons kennen, zijn ze dan tien jaar geleden... voor het laatst in Almere geweest. Oh. Nou, toen was Almere echt niet wat Almere vandaag is... Dat is denk ik ons grootste probleem. En verder, wij wonen er allemaal hartstikke lekker. Er wonen bijna 200.000 mensen nu. En die hebben het allemaal uiterst naar hun zin. Het is een hartstikke groen, hartstikke ruim, heel veel blauw. En we hebben het zin aan onze zin. Dus waarom zouden we ons eigenlijk verdedigen? Goed, nou houden we daarmee op. Gaan okay. we het daar uh, ook niet meer over? Nou, misschien Prima. toch nog even over hebben. Nou, okay. uh, straks meer over meer Over lastige bestuurders. En uh, wellevendheid in de politiek wil ik het ook, ook met u ja. over hebben. Maar eerst een lied dat uh, Suzanne Matthijssen schreef nadat ze u had gegoogeld. Ze is geboren als de dochter van een molenaar in het prachtige Hengelo. Ze volgt toeristische vorming in Breda en werkt een tijdje bij een reisbureau. Ze trouwt met een ondernemer in de bouw en. Niet politieke ambitie Nee, nee, nee Meer omdat er niemand anders wou Vormt ze in bolzwart en een fractie. In 82 voor het eerst in de Kamer yeah, yeah, yeah. In kok 1 minister van verkeer In kok 2 van economische zaken yeah. En tevens wie ze premier Ze woont met man en kids en kleinkinderen in een huis van Vier miljoen, oe, ze wordt liever burgemeester van ba ba, Amsterdam. Het kan in Almere, lees, er is niks te duur. 1, 2, 3, 4, left a good job in Almere, working for outside business, night and day. And she really lost the lockdown of gedichten met veel beweging en een eigen dieet. If je we'll keep on turning on the memory, keep somebody in. It's just rolling, rolling, yeah, yeah. rolling in Almere, want dan kan het. Rolling, home, yeah. rolling, rolling, als de baas van de gemeente, yeah. Toe-toe-toe-toe-toe! To. Mimel van Bodega, van Vera K. en uh, Suzanne Mathijs... met de Google Lid over Anne-Marie Jorretsma. Ja, de eerste reactie, maar eventjes. Ja... Ja, het was een leuk lied. <laughs> en, en heel veel dingen klopten. Een paar dingen iets minder. Maar verder was het. 4 miljoen zag je ja, nu kijken? Dat ja, klopt ja. niet helemaal. wij wonen met drie 5 miljoen. Nee, drie gezinnen in een huis. Dus Want... ja, de kosten zijn iets wat verdeeld. Zullen we maar ja, zeggen. Nee. Ja, En ja, dat Proud Mary. Het is nog steeds op YouTube gezien. Ja, te het zien. is uh, helaas. Maar goed, dat Proud, helaas? Mer, Proud Mary is het minst erge. Er zit een andere waar ik ongelooflijk vals zing, omdat ik mezelf niet hoor. En die zit er ook nog altijd op. Maar gelukkig hebben jullie die niet genomen. Wel, welke was dat dan? <laughs> dat was de, dus de een met Gordon. Heel ernstig. Ah, ja, Proud, Proud Mary was op een VVD. Congres, geloof ik. Ja, dat was toen ik dacht dat iedereen en vooral de pers vertrokken was. Maar ja, helaas ja, ik had met, niet op de waard gerekend. En met mobieltjes ineens. Ja, ja, ze doen maar ja, alles. Ja, ja, ja. Ik, je kan niet eens meer op een feestje zingen. Dat is Nee, maar je doet het me. graag toch? Ik doe het ook gewoon hoor. Ik ga het me er ook niet door laten beïnvloeden. Nee, je vond het ook best goed klinken eigenlijk. Ja. Oh, heb je het gehoord? Ja, ik heb het. Uh, <laughs> vond het beter eerlijk ik gezegd. Sorry. Al <laughs> ik heb het nou al mijn vrienden doorgelinkt meteen <laughs> ook weer. Ja, gaat weer zijn eigen leven leiden. Het ging ook over uitgeleiders in het liedje. Azijn Pissers heeft een keer gezegd in de. Nee, ik dacht dat de microfoon uit was. Dat dan was heeft dus... er dan gezegd hoor. Nou, dat hoor je niet te zeggen. Dus daarom he, daar heb ik ook keurig mijn excuses voor ja, want dat is... dat is nou net een van de dingen waar ik dus zelf altijd problemen mee heb. Dat uh, in, mijn, in mijn ogen, uh, zo langs in de politiek, uh, het gebruikt wordt om maar allerlei uh, straattaal te gebruiken. Terwijl je dat niet zou moeten willen. Ja. Dus het woord azijnpissen of het feit dat de microfoon overstond. stond. U Beiden moet het niet. allebei gewoon, uh, niet, niet doen. gewoon niet doen. Ja. Want, want uh, ja, u zegt het nou, de, de wellevendheid. Daar gaat ja. het dan in feite om. Omdat het belangrijk ja. is dat je op een keurige, nette manier uh, met elkaar omgaat. Ja. Ik zag bij Twitter van de week dat ja. ook uh, Femke Halsema zich daar nog steeds druk over ja. maakt. En ik, ja. ik ben het daar heel erg met haar eens. Ja. Ik zal u een situatie voorleggen die niet zo lang geleden heeft gespeeld. Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet die uh, had te maken met Geert Wilders... en die had het over islamitisch stemvee. Uh, zijn dat ook woorden waarvan hij zegt dat moet je ook niet gebruiken? En moet je dan nou, ingeleken? Laat ik het zo zeggen, ik zou het nooit gebruiken. Uh, ik vind eerlijk gezegd dat een politicus... Uh, van elke partij overigens, hoor, want uh, ik kan wel voorbeelden... van heel veel partijen uh -huh. noemen... Um, Um, altijd moet nadenken wat voor woorden hij gebruikt. Omdat ze, um, um, hij is wel een rolmodel en ook een voorbeeld voor anderen. Kijk, wij maken ons geweldig druk over jonge lui op het ogenblik... die maar van alles roepen tegen politieagenten, brandweermensen... ambulancepersoneel... Uh, maar als we dan zelf er niet in slagen als politici... om een goed voorbeeld te geven... Mm -hmm. en ook zelf uh, enig meer wellevendheid te vertonen... moet je ook niet verbaasd zijn dat dat, dat ook gebeurt. Ja. Uh, en als scheldpartijen de gewoonte worden in de Tweede Kamer... waar ik altijd heel verbaasd over ben... want volgens mij heb je het in de Tweede Kamer altijd over onderwerpen... Mm. en schelden op onderwerpen heeft niet zoveel zin. Uh, je hebt het volgens mij nooit in een debat echt tegen de persoon... maar altijd tegen de persoon die een standpunt ja. van een partij verdedigt. En dat standpunt kun je verwerpelijk vinden... Dat kun je zelfs een knettergek standpunt vinden. Daarmee... knettergek Juist, maar ja. daarmee is die persoon nog niet knettergek. Ja. En mij gaat het veel te vaak tegenwoordig over de persoon. Daar ja. houdt dus niet van. Ja. Maar had u in dit geval, en ook in dat knettergekke voorbeeld... had, had uh, de, de voorzitter van de Tweede Kamer moeten ingrijpen, vindt u? Ik zou er wel iets van gezegd hebben. Of je echt in kunt grijpen, dat is, blijft een lastige. Uh, dat is het debat wat wij overigens in de gemeenteraad... ook regelmatig met elkaar voeren. Ik vind zelf eigenlijk dat Kamerleden zelf in moeten grijpen op dat moment. Mm -hmm. Dus bij elkaar moeten ingrijpen. Dan interrumpeer je maar. Dan kan je ook zeggen dat het dat niet gebeurt past. gebeurt dus is. nooit, hè? Nee, dat Waarom ben ik niet? ook altijd heel verbaasd over. Ook in mijn gemeenteraad niet, hoor. Die vinden het ook heel moeilijk om elkaar daarop te corrigeren. Ja. Maar we doen het wel in, de, in, zeg maar, in het gesprek daarna. Dus vaak als we met fractievoorzitters of uh, met uh, in het presidium van de gemeenteraad. Ja. Um, en eerlijk gezegd vind ik zelf dat de gemeenteraad bij ons... wel aardig gedisciplineerd zich houdt aan het spreken over onderwerpen. Hmm. En daarmee hou je ook een beetje dat weg. Want op het moment dat je over onderwerpen hebt... dan is de behoefte aan schelden gewoon veel minder. Ja, ja. ja de, de, de, de roemer van de SP die is weggelopen toen het... Ja. Uh, maar hij ja, heeft dat zie je niet. Dat zie je niet. Ja, vind dat, vind dat dan zien dan wij alleen. dan weer. Dat hoor je daarna wel. Want dat, wordt dat doet hij ook op dat er over geschreven wordt. En dat wordt er dan ja, ook. Ja, dus we hebben het er nu ook weer ja. over. Goed, die gemeenteraad, de, de PVV is daar sterk vertegenwoordigd. Ja. U zei net al dat alle partijen maken zich schuldig aan dat vaak op de persoon spelen en, en, en uh, niet al te wel even taalgebruik. Maar toch, is, is die, die partij die staat voor, de, voor, de, voor een beetje voor de, voor de, de straatvechtersmentaliteit. Nou, mentaliteit. je uh, u daar veel van in nee. de, de gemeente? En mijn gemeenteraad zijn nee? ze niet anders dan de andere fracties. Ja. Nee. Want er zijn, kunt u een voorbeeld geven dat u zegt, daar hebben we het wel in het presidium over gehad? Nou, niet iets van de PVV. Nee? Nee, is niets nee het boe boeiende is dat ik eigenlijk... Uh, ik ben hier ook niet mee begonnen toen de PVV kwam. Dit deed ik al veel langer. Uh, en... Uh... Het heeft eigenlijk niks veranderd. Dus, er is, ik heb eigenlijk de laatste tijd helemaal niet verklagen. De eerlijk gezegd, de enige klacht die ik heb is over mezelf. Zo'n klein uitge uitgeleidertje wat het... ik dan zelf maak in die periode. Nee, ja. het gaat eigenlijk... Nou, het, het gaat niet over de knoet. Het gaat over afspraken die je met elkaar maakt. En, en naar mijn gevoel um, uh, houdt ook de PVV zich daar keurig aan in onze gemeenteraad. Ze zijn overigens bij ons... Um, een klein beetje groter dan alle andere partijen... maar dat is maar één zetel. Hmm. Uh, en ze zijn niet zo groot als het percentage... wat ik in tal van gemeentes heb gezien... bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat is altijd het lastige, of bij Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Wij hebben natuurlijk het lastige dat de PVV... maar in twee gemeentes in dit land zit. Dus je valt een beetje op. Haag, maar als je naar het percentage uh, kiezers uh, ja. kijkt... valt het allemaal reuze mee. Ja, ja. U heeft uh, ongetwijfeld uh, Maxime Verhagen... Uh, uh, van de week gehoord. Die, uh, die heeft een antwoord bedacht op het populisme ja. van, de, van de PVV. Hè? Die wil... Ja. In feite dat het CDA een beetje daarin meegaat, vindt ja. u dat een goede opstelling? Ja, ik zou het niet doen. Zo. Nee, nee ja, ik vind gewoon altijd, volgens mij maak je als partij nooit sterk als je probeert mee te gaan in datgene wat een andere partij doet. Hm. Uh, blijf nou gewoon bij jezelf. Uh, ik geloof ook niet dat je één stem terug wint door imitatie. Daar geloof ik helemaal niet ja. in. Dus ik, ik, ik vond het geen sterk nummer, eerlijk gezegd. Is het gekunsteld, vindt u? Ja, het is, het is volgens mij ook helemaal niet Maxime Verhagen. En laat staan het CDA. Dus ik, ik, was er, ik zat ernaar te kijken en dacht... nou ja, volgens mij uh, dat is dat weer de zetel minder, in elk geval niet de zetel meer. Nee, zien we een partij in paniek daar? Nou ja, ze zijn natuurlijk best wel in paniek. En dat ja. kan ik ook wel begrijpen, ook als de Pols zijn zoals ze zijn. Um, maar de, het lastige vindt, en dat is, geldt wel, dat is een beetje Nederlands ook... we hebben in Nederland natuurlijk eigenlijk toch een systeem... waarbij je politieke leiders pas bij verkiezingen weer kiest. Mm -hmm. uh, uh, en dat maakt het dus in zo'n periode daartussen heel ingewikkeld. Uh, hè? Want ja, is, is Maxime het? Ja, formeel, geloof ik niet, weet ik niet. Uh, dat weet het CDA uh, volgens mij momenteel ja, niet. Nou, ja dat, nou ja, maar ik, ik, ik bedoel, ik kijk er niet met en vermaak na, mm. want ik weet, het, het is onszelf ook vaak als VVD ook vaak genoeg overkomen, en we zullen het even over de Partij van de Arbeid niet hebben. He, dat speelt bij alle partijen regelmatig, uh, en zeker, in het, we zitten nog hartstikke in het begin van een kabinetsperiode, dus het kan zomaar zo zijn dat dat nog drie jaar duurt, en dat maakt het wel heel ingewikkeld mm -hmm. voor hun. Ja. Zal ik maar Heeft u overigens een verklaring voor dat in de peilingen de VVD het zo ontzettend goed doet? Ja, tuurlijk is die verklaring er wel. <laughs> TTE -T zullen we... <laughs> ja, ja, de, ja. de minister-president. Ja, gewoon een hartstikke goede minister-president. Dat, dat is ook waar. Maar hij doet het niet in zijn eentje, toch? Nee, maar het is wel het beeld... Dat is, dus een, een, een, een, dat is mooi, hè, zal ik maar zeggen. We hebben nu weer gelukt dat we een goede uh, leider bij de VVD hebben... en die dan ook nog premier mag zijn. Wat natuurlijk voor een partij als de VVD... Ik bedoel, ik had het niet kunnen bedenken... Ik kwam in, in 82 in de Tweede Kamer. Die fractie was toen groter dan de huidige fractie. En toen waren we de derde partij. Ja. He, uh, waar, ze, waar hebben we het over? Dus het heeft, heeft deels met sterkte van de VVD te maken... deels met zwakte van anderen. Hm. En de enorme versnipperingen in de politiek. Rutte doet het fantastisch. Uh, soms maak ik me enige zorgen omdat dat ook heel kwetsbaar is. Vandaag de dag hangen partijen dus zo sterk aan één persoon... Uh, en daar spelen natuurlijk de media, uh, met name de televisie... speelt daar een heel belangrijke rol in. Uh, dat ja, er hoeft maar iets te gebeuren. En dan, ja, dan, uh, je bent je lijden kwijt, maar dan ben je ook gelijk die positie kwijt. Het is dus veel minder over wat je vindt, wat je doet, wie je bent. Maar het gaat wie je bent is eigenlijk nog het enige wat telt. Welke persoon het is. En dat vind ik levensgevaarlijk. Tegelijkertijd ben ik een groot aanhanger van Rutte... maar dat was ik al lang voordat iedereen maar enthousiast over hem werd. Ja, destijds was u ook voor Rutte en niet voor Verdonk? Ja, al, al ver daarvoor. Ik hmm. ken hem nog uit de tijd... dat hij voorzitter van de JOVD was. Toen vond ik het een groot politiek talent. En toen was ik erg blij dat hij eerst naar het bedrijfsleven vertrok. Ik dacht van... Uh, ja, eerlijk gezegd heb ik me altijd een beetje... Uh, zo als een soort uh, moeder. moeder op afstand, zou ik maar zeggen... Daar heb ik gekeken van als het mijn zo zou zijn... dan zou ik zeggen, jongen, eerst even naar het bedrijfsleven. Uh, dat heeft hij gedaan. Heeft hij, en heeft hij, daar, ook daar heeft hij het gewoon goed gedaan. Hmm. Het is een man met heel veel talent... Het uh, is ook een dossiervreter. Ik ben er al zo verbaasd over. Hij, kan, hij houdt speeches van een half uur op onderwerp. Vergeet geen onderwerp en weet over al die onderwerpen dan ook echt veel. Uh, kan ook vragen beantwoorden in een zaal. Is prettig communicatief. Ja, ja sorry voor het reclameplaatje. Maar ik ben ja, erg enthousiast. U bent niet die moeder die altijd met, met, met hem op vakantie gaat. neem ik aan, toch? Eh, nee, dat is, uh, ik denk, voor hem hoop ik toch. Voeder. Ja, dat hoop ik. Ja, ja, ja. Maar, ja. maar, maar toch ook, Mark Rutte is, is naar rechts opgeschoven met deze coalitie. Heeft u niet het gevoel? Nou, dat vind ik. Dat, dat is lastig. lastige. Ja, ik denk dat je altijd. Ik bedoel, ik heb in een paarse coalitie gezeten. Ja. Uh, en in die tijd vond men ons links. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk omdat je uh, compromissen. Je sluit compromissen met de partners met wie je samenwerkt. En die compromissen moet jij daarna verkopen. En die moet je ook van harte verkopen. Ik heb dingen verkocht in die periode waar ik het totaal niet mee eens was vanuit mijn eigen liberale hart. Mm -hmm. uh, maar ja, als je een afspraak maakt, maak je een afspraak. En dan hou je je daar ook aan. En dan ga je er niet een beetje omheen zitten draaien. Dan moet je ook bereid zijn om daar op in te gaan. En dat is dus waarom het beeld van Rutte op dit moment... Ja, Wat want is, kan je, moet, je moet mee met die de Je zit in een coalitie en je zit met een afspraken set... die niet uh, die misselijk is met, uh, met de gedoogpartij. Zit ze stevig in zadel ook, hè? Nou ja, ook daar geldt natuurlijk. Uh, de stevigheid van, van deze coalitie kan je eigenlijk niet zeggen... want het is een minderheidscoalitie. Maar de stevigheid wordt mede bepaald door de oppositie. Uh, het is toch altijd uh, checks and balances ja. in dit land. En, ja, en als je daarnaar kijkt, dan denk ik, nou, ze zitten aardig stevig. U mist de tegengas ook momenteel. Ja, er is in elk geval niet veel eenduidigheid daarin. Hm. Wat vindt u ja. van, van Job Cohen? De ja, idee? ik vind daar maandag... niks van. U vindt daar niks van? Ik vind, ik vind Job een fantastische man. Hij was een fantastisch collega, uh, burgemeester. Daar heb ik heel veel plezier mee gehad. Overigens nu met zijn opvolger ook weer. Want wij werken natuurlijk heel nauw samen tussen Amsterdam en Almere. Uh, misschien de wethouders uh, Ruimtelijke nog iets meer. Maar de Verpoelgeest en Duivesteijn die ja. zitten nog steeds nog meer bij elkaar, hebben ja. nog meer met elkaar te maken. Ja. Um, en uit die periode uh, dateert mijn kennis... en ik ga geen oordelen vellen over partijleiders. Nee, laten doen we dat niet. We gaan, gaan we het over Almere hebben. Eerst over uw, uw, uw woonsituatie, waar we het net ook in het ja. lied over hadden. Uh, u woont in één in, in huis met uw dochters en uw kleinkinderen. Ja. Um, en schoonzoons. En schoonzoons, de koude kant, die mag ook... Ik las laatst dat uh, uh, Helene van Rooijen, uh, schrijfster, die zei... ik wil later zo'n oma worden als Annemarie maar met kinderen en kleinkinderen in één huis. Ja. Ja. ja, Goed Mooi, voorbeeld he? doet goed vo ja, nou ja, Ik vind dat zelf altijd een beetje lastig. Omdat ik zeg, ik ga daar nooit reclame voor maken. Mm -hmm. Omdat het zo ontzettend afhankelijk is van de relatie die je hebt met je kinderen. En ik zei niet voor niks, vooral ook met je schoonkinderen. Um, als dat niet gewoon helemaal goed is. En mag ik zeggen, ook nog tussen die schoonkinderen en kinderen onderling. Ja. Um, ja. Dan gaat dat dus niet lukken. Nee. En, uh, en wij hebben het ook niet zelf bedacht. Het zijn onze kinderen die het bedacht hebben. En... Ik was blij verbaasd dat ze dat een goed idee vonden. En het is, ja, wij vinden het allemaal nog steeds veel leuker... dan we zelfs maar hadden bedacht. Het is ontzettend leuk. En we zitten af en toe bij elkaar. We zitten ook heel veel niet bij elkaar. Want we hebben natuurlijk gewoon allemaal ons eigen leven. En dat moet ook. Je moet niet hebben dat je de hele dag op elkaars knie zit. Nee. Het is ook overigens in een redelijk ruim huis. Dus we, kunnen, we hebben echt wel onze eigen ruimtes. Maar we doen ook wel meer samen dan we hadden gedacht. Yes. Uh, zo vanmiddag uh, had ik een paar uurtjes vrij. ik Heb ik even thuis geluncht. Nou, dat zat mijn echtgenoot die met pensioen is... gezellig te lunchen met mijn dochter en, uh, en twee schoonzoons, die toevallig ook vrij waren. Het is vrijdag, hè, dus dat is een dag voor uh, jonge ouders... om af en toe thuis te zijn. Ja, ja. Dus dat is reuze gezellig. Ja. Andersom overigens, want Helene Verrooyen, die noemde ik... Uh, zou u met haar willen rijden? Mm. Nou, waar ik wel jaloers op ben, op, bij van Roos, is op, op, het op dom... haar schrijftalent. Nee, ik hoef niet in Portugal te wel. Nee, nee, nee, goed. Nee, nee. Uh, Geef mij Almere maar. Almere, ja, daar ja. gaan we straks nog meer reclame voor maken. Maar eerst even over de VNG. U bent voorzitter van de VNG. Daar komt u ja. op voor de belangen van de gemeente... en heeft u moeten onderhandelen met, met, uh, met, met het kabinet. Uh, ja. Het ging over de, de gemeentelijke taken... Die, die, ja. die vanuit de Rijksoverheid worden overgeheveld naar de gemeente. Uh, vindt u dat gemeenten bepaalde dingen beter kunnen dan het Rijk? Ik vind dat gemeenten heel veel dingen beter Zoals? kunnen... Nou, vooral in de uitvoering. Mm -hmm. uh, kijk, het Rijk is niet sterk in uitvoering. Uh, en wij doen al flink veel dingen voor, voor het Rijk. We doen uiteindelijk nu bijstand, al lang he? de wetwerk en bijstand. Ja. Hè? Dus ja. bijstandsverlening. En sinds de gemeenten dat doen... is gewoon het aantal mensen wat daarin de uitkering terechtkomen, zijn behoorlijk teruggelopen. Mm -hmm. Deels had het ook met de economie te maken overigens, hoor, maar, maar deels ook wel degelijk doordat gemeenten veel dichter bij de mensen zitten. En dus, zeker als ze ook het risico dragen, zich veel meer inspannen mm. om te zorgen dat mensen gewoon weer aan het werk komen. En uiteindelijk is dat voor iedereen goed. Dat is ja. goed voor die mensen. Ja. En het is ook nog goed voor, voor de belastingbetaler, zal ik maar zeggen. Ja, bepaalde dingen gaan niet helemaal goed. Zo'n Noord-Zuidlijn hier, of neem, neem ja, PSV, maar... in de of de manier waarop... Met nou ja, de... ik vind dat gemeenten... Daar, daar heb ik dus is een uitgesproken opvatting over. Ik vind dat gemeenten die moeten financieren aan topsportclubs. Maar dat is mijn opvatting daarover. De wat ze in Eindhoven doen, moeten ze vervolgens zelf weten. Maar ik vind het, eerlijk gezegd, concurrentievervalsing. Maar dat is mijn opvatting. Dat is Want raar, want steekt de gemeente steekt ze iets van 50 miljoen in het stadion. Vervolgens worden nou, er een 30 miljoen aan Ja, zijn. Ik geloof dat ze er nog wel een construct voor hebben bedacht... wat dan ook nog wel te verantwoorden is, namelijk ja. de grond aankopen. Ja. En Dus ja. als, als PSV op termijn toch failliet gaat dan hebben ze die grond in elk geval ja. nog, kunnen ze een leuke ding. Maar ik, ik, ja, ik, heb, ja. ik hou er niet van. Nee, ik vind, nee. Want daarmee kopen ze toch wel weer spelers... en maken ze de spelers toch weer duurder dan no strikt noodzakelijk, zou ik zeggen. Ja. Uh, even over, de, over dat onderhandelen met de, ja. Met, met, met de overheid. Ja, maar daar hadden we het over. Ja, daar hadden we het over. Uh, is, is het u tegengevallen dat het is misgelopen, dat akkoord? Nee, um, en, uh, laat ik het zo zeggen. We hadden een, uh, een heel intensief onderhandelingsproces... wat overigens niet alleen door mij wordt gedaan. Er is mm -hmm. natuurlijk een heel, heel aantal bestuursleden ja. en uh, ja. wethouders... die daarbij betrokken zijn om die afspraken met het Rijk te maken. En het was ingewikkeld, omdat er ook nog veel duinigheid uh, waren. En we hadden met elkaar afgesproken. Um, en daar zijn natuurlijk de wethouders die zelf dit in portefeuille hebben zeer bij betrokken. Um, dat we best een aantal bezuinigingen voor ons rekeningen konden nemen... mits we dan heel veel beleidsvrijheid zouden krijgen. Mag ik er één noemen, bij jeugd, bij de jeugdzorg... die zit nu nog voor een flink deel bij de provincie, deels bij het Rijk... en een deel bij de gemeente. Mm -hmm. Als het allemaal naar de gemeente gaat, zijn we daarvoor. Kunnen we ook veel meer doen met minder geld om, als wij meer mogen schuiven van zeg maar, curatieve zorg... dus zorg uh, in instellingen en noem maar op, naar preventie. Wij zijn er zeer van overtuigd, als wij in staat zijn... om via kinderdagverblijven ouders, et cetera, snel aan de bak te kunnen... Mm -hmm. dat we dan kinderen uit de jeugdzorg ja. kunnen houden. Ja. Dus dan kun je met minder geld meer doen. Nou Bij het wer werken naar vermogen, dat is eigenlijk bijstand en de jong, waar jongeren in terechtkomen... Ja. Ja. Uh, daar, uh, en de sociale werkplaatsen niet vergeten. Die zijn eigenlijk al bij ons, de sociale werkplaatsen. Waar Jong komt er dan bij. Mm. En daar, uh, ja, daar waren gemeenten al vanaf het begin, en dat heb ik ook gemeld direct nadat we het, uh, het onderhandelaarsakkoord hadden gesloten, ja. bezorgd over ja, de financiën. Daar, daar is bijhoren. het misgegaan ook. Hè? Daar is het misgegaan in die zin dat daar gemeenten ja. gewoon onvoldoende gerustgesteld konden worden. Heeft, heeft die, die starre houding van, van minister Donner heeft u, u verbaasd? Want hij zei dus eigenlijk van ja, als dat niet doorgaat, dan gaat het hele akkoord niet door. Nou ja, dat was in feite zijn, hun uitgangspunt vanaf het begin. Ja. He? Uh, maar dan kan je dus ook zeggen, van: nou, we akkoord. hebben een akkoord, dan komen we nog wel uit. Maar nu, nu is het een hele onduidelijke situatie in feite. Nou, wij wachten op de, op de reactie van het kabinet. Ik verwacht hem overigens één uh, deze dagen. Wat, wat voor reactie verwacht u? Nou, ik hoop dat de reactie zo zal zijn dat ook zij uh, het erover eens zullen zijn... dat niet het hele akkoord in de prullenbak moet... Dat is voor iedereen ongunstig. Uh, niet in de laatste plaats ook voor het Rijk. Want hier, er zitten ook een hele. We bedoel, de gemeenten zijn toch maar met elkaar wel bereid om grote verantwoordelijkheden. Het gaat over een. op zich te nemen. Het gaat over een decentralisatie van 8,5 miljard euro. Uh -huh. Met een hele grote korting daarop. Ja. Uh, die ingeboekt in, in kan worden voor het financieringstekort. Dus met andere woorden, het zou in mijn ogen uiterst onverstandig zijn... als, ik, uh, als het Rijk dat allemaal in de prullenbak zou Dus je dat, verwacht, dat verwacht eigenlijk dat Donner wel gaat bewegen? Nou, ik hoop een beweging. Uh, en we moeten even afwachten wat ze precies gaan doen. Hm. Kijk, wij hebben natuurlijk, wij moeten constateren... wij wisten dat we een risico liepen. Dat heb ik overigens ook de leden tijdens ons congres gemeld. Van, dames en heren, uh, het, het kabinet beschouwt het als één geheel. En als we een onderdeel eruit halen en lopen we een risico dat daar dus iets mee gaat gebeuren. Nou, desondanks was uh, het congres van mening... En daar hebben we ook een, een oplossing in onze ogen... die te verkopen is voorgevonden... Uh, dat het een uh, iets andere beweging moest krijgen. Ja, dan nou hebben we nog ongeveer een minuut om het over Almere te hebben. We heel weinig, hè? Maar ja. toch? Nou, <laughs> hoe, hoe komt het dat, dat uh, Almere twee, op de 42e plaats staat... in de woonaantrekkelijkheidsindex? Waarom ja, krijgen moet, we dat niet? Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik, dat ik denk van, la maar. Wij zijn namelijk te atypisch voor lijstjes. Uh -huh. uh, als je, kijk, je, het wordt heel vaak aan mensen van buiten gevraagd. Die kennen ons niet, daar begint het dan mee. Ik herinner me de Volkskrant nog. Daar bleek dat al die mensen die het verkeerde antwoord hadden gegeven... in onze ogen verkeerd... Dat hij gewoon ons gewoon helemaal niet kende. We hebben een heel aantal mensen uitgenodigd. Die zeiden van, als ik dat van tevoren had geweten dan. Want dat, is, dat doen we dan wel. Hè? Proberen mensen naar die stad te krijgen. Mm -hmm. um, en, de, het is, en wij scoren vaak op dingen minder. Bijvoorbeeld, dan staat er, ja, bij gastvrijheid. Dan scoren wij dan slecht, omdat we te weinig kroegen hebben. Ja, horeca volgt bewoners. Als je nou groeit. Ja. Dan duurt dat gewoon een jaar. En de bereikbaarheid moet beter. Die metro ja, moet komen. Almere is hartstikke bereikbaar, ja. jongens. Rijden maar naartoe. Ja, maar rijden Wat maar slecht vanaf bereikbaar daarna. is, is deze stad. Dat zijn al die arme Almeerders die naar Amsterdam moeten. Ja. Of naar Schiphol moeten. Tegenover... Die hebben we die staan in de file. Ja, doei. <laughs> Het is wel zo. Om in de spits naar Amsterdam te komen vanuit ja. Almere. Ja, je kunt ook in Almere parkeren en naar Amsterdam gaan. Daarna. Nou, dat kan tegenwoordig ook heel goed. Oh. In toenemende mate. Je kan gewoon je auto neerzetten en stap je lekker op de trein. Dat is ook goed. Goed. Wij zijn goed bereikbaar hoor. U bent goed bereikbaar. Nou, ik ja. dank u wel in ieder geval dat u hier uh, de toch de, de, de jungle heeft weten te bereiken. Hier ja, vreselijk, ja, vreselijk. Goede reis terug Ik ga straks. graag weer terug, dadelijk. Ja, fijn. Bedankt. En heel snel. Annemarie Ooretsma. Laat vrijdagmiddag live, straks om half vijf, het Radio 1-journaal... waarvan ja, de inhoud nog niet helemaal bekend is. Maar Bert van Sloten die kan mij vast vertellen... Wat, wat voor vragen jullie aan de luisteraars willen stellen. Ja, we gaan even door in de trant van Stand.nl. We hadden het net namelijk ook over de overdrachtsbelasting. Dus als je bijvoorbeeld een huis in Almere wilt kopen... De uh, <laughs> uitslag daar zo was dat 57 voor was. Onze vraag is, gaat u sneller een huis kopen... nu die overdrachtsbelasting omlaag is gegaan? Laat het ons weten via nos.nl of via de Twitter nosradio 1 dus uh, dat is de vraag. Gaat u sneller een huis kopen nu die overdrachtsbelasting omlaag is gegaan, Hans? En die nou. inhoud hebben we het straks eventjes over. Oké, okay, Annemarie Jorrens mag het reageren, heeft ze al beloofd. Dus <laughs> straks. Goed, dankjewel Bert. Uh, nu eerst het nieuws van half drie met uh, Joeri Stiebenitski. Radio 1, het NOS-journaal. Zoals verwacht verlaagt het kabinet de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent... om de huizenmarkt te helpen. Volgens minister Donner geldt de maatregel voor één jaar...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 Het Deense parlement wil op die manier voorkomen dat buitenlandse criminelen het land binnenkomen. Duitsland verzette zich fel tegen de grenscontroles en noemt ze asociaal. En de Groningse gemeente Oldamt heeft een hoge ambtenaar ontslagen wegens fraude. Hij zou zonder toestemming een kolkenzuiger hebben gekocht. Dat is een installatie waarmee rioolputten worden leeggezogen. Onderzoek in de afgelopen maanden wees uit dat de man al tijden gemeentegeld in zijn eigen zak stak. Het zou gaan om ongeveer 400.000 euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 94 kilometer file. Voor een deel is de vakantieuitocht al begonnen. In, het midden, in de regio midden sluiten de scholen vandaag. Een paar files vallen op. Vooral de route A1 richting Apeldoorn en de A2 naar Maastricht is behoorlijk druk. Op de A2 van Eindhoven naar Luik tussen Maastricht-Aken Airport en knopend Europaplein 8 kilometer. A12 naag richting Utrecht bij Gouda 4 kilometer... Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Gouden 4. En op de A50 Arnhem richting Os is het langzaam rijden tussen Renkum en knooppunt Ewek 11 kilometer. Ik vergeet bijna de A7 afsluitdijken richting Heerenveen. Bij Jourenwest West staat 2 kilometer. En net over de grens op de E19 in België staat een lange file richting Antwerpen. Tussen Loenhout en Antwerpen 15 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding. Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Roosendaal Bergen op Zoom. Dus de route over de A58 en de A4. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Live vanuit de Kroon. Van Smit, de Kroon aan het uh, Rembrandplein in Amsterdam. Goedemiddag populistische taal moet je die uitslaan om de kiezer te bereiken. Daarover gaan we het straks hebben. En Remco Vrijdag die is onze gastrescent van deze week. Hij ging naar de tentoonstelling van Anton Corbijn en naar een film. Uh, maar eerst eventjes naar Wimbledon. Nee, laat ik ook nog even zeggen dat u ons kunt zien en ook reageren en dergelijke. Vrijdagmiddag live via die site. De webcam die staat hier aan. Even zwaaien. Hallo. En u kunt ook twitteren, uh, hashtag AfroVML. Uh, Marcella Mesker die kijkt naar de halve finale hier. Want die, neem aan dat die inmiddels begonnen is... tussen jo, uh, Jong, nee, Tsonga en Djokovic. Nee, ja. nee. Ja, dat klopt uh, helemaal. Er zijn uh, vijf games gespeeld en de eerste tik is al uh, uitgedeeld. Namelijk door de Fransman Tsonga. Die brak uh, de openingsgame van de wedstrijd, de servicegame van uh, Djokovic. Dus hij lijkt dus met één servicebreek. Het staat 3-2 voor Tsonga. Hij serveert nu zelf. Het staat 30-15. Dus hij is uh, mogelijk op weg naar een 4-2 voorsprong. Um, hij start dus heel goed. Nou, we weten dat hij in vorm is. Hij versloeg Federer nadat hij twee sets tegen 0 achter stond. En won uiteindelijk in vijf sets. Dat geeft je natuurlijk heel veel vertrouwen voor deze halve finale. Maar uh, een andere factor die nog belangrijk uh, kan zijn deze dag... is ja, het publiek. Hoe gaat dat uh, reageren? Achter wie gaan ze staan? En Tsonga is een enorm populaire speler. Heeft ook het toernooi van Queens gespeeld. Speelde daar goed, haalde de finale. Is ontzettend populair. Het zou dus kunnen dat de Engelse fans kiezen voor Tsonga. En dat kan natuurlijk ook een enorm steunende factor zijn... hier op het centerpoort van Wimbledon. Tsonga nu ondertussen op 30 gelijk. Maar hij leidt nog altijd met een break in de eerste set... tegen Novak Djokovic met 3-2. Het was weer eens zover deze week, beste luisteraar. De media stonden bol van opnieuw een PVV-voorstel. Radio 2 diende minimaal 35% Nederlandstalige muziek te gaan draaien. Gisteravond werd bekend dat dat voorstel geen gehoor gaat vinden... bij de populaire zender, maar is dat niet de gemiste kans? Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Tafel, prima. Als altijd in deze rubriek hebben wij een stelling... waarop twee volslagen onbekende Nederlanders mogen reageren. En deze week zijn we hè, wel heel erg gewoon, geloof ik, Ingrid. Voelt erbij. Want ik zit hier, hoor. U zit nu één kant te kijken. Oh, pardon. Uh, u bent Ingrid? Ja, zeker. Precies andersom als je dacht. Oh, nou, verrassend. Goed, jullie zijn heel gewoon, wilde ik vragen... maar dat valt wel mee, merk ik nu, aan jullie namen, Henk. Nee hoor, we zijn heel gewoon. Heel gewoon. Dood gewoon. Daar schaam ik me eigenlijk helemaal niks voor. Integendeel. Juist precies andersom. We zijn er juist trots op dat we zo gewoon zijn. Want wat ben je als je niet normaal bent? Juist. Abnormaal. En wie wil dat nou? Wie wil dat nou abnormaal zijn? <laughs> Ik niet, hoor. Ik ook niet. Nee, mooi. Jullie zijn heel gewoon. En Henk ja. en Ingrid, ja. jullie zijn vervente Radio 2-luisteraars. De stelling van deze week voor jullie luidt... het is een gemiste kans van Radio 2... dat ze het voorstel van de Tweede Kamer... betreffende het percentage Nederlandstalige muziek niet gaan uitvoeren. Ik ben er mee eens. Ik ben er ook mee eens. Ja, jullie vinden het niet een verkeerd opgelegd idee. Minimaal meer dan een derde van de tijd Nederlandstalige muziek op radio. Tv. Nee hoor, precies andersom vinden wij Prachtige muziek, Nederlandstalige muziek. Ach, wat is dat toch mooi, Nederlandstalige muziek. En weet je wat het is? Nou, je kan het gewoon verstaan. Dat geeft het zoveel extra's, hè, een ja. kijk, kijk, als je eerst zo de muziek hoort, zo gaat het toch meestal wel liedjes, hè? Ja. dan hoor je eerst zo muziek, hè, uh, ding, ding, uh, ding, ding, uh, ding, uh, ding uh. en dan beginnen ze meestal te zingen, hè, ja. meestal. Mm -hmm. En als je het dan niet kan verstaan, hè, als je ze hoort van... Dan is het misschien wel aardig. Maar het is zoveel leuker en mooier... Zoveel leuker en mooier. Als je kan verstaan wat iemand zingt. Mm. Hè? Als ja. iemand begint van bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld ja, ik weet even geen voorbeeld, maar bijvoorbeeld nee. iets als... Uh, Jo, je hebt me nou zo lang niet gebeld. Uh, bel me nou eens, joh, dinges, hallo, bel me. Oh! Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En, dan heb je echt de beleving van zo'n lied, hè? Want dan weet je waar die over gaat. Over een telefoon in dit geval. Ja! Ja. He, en dat, dat, dat Nederlandstalige lied tilt zichzelf als het ware op. Ja, ja. ja. Maar zou, zou het ook niet heel saai worden, Henk en Ingrid... zoveel Nederlandstalige liedjes? Nou, nee, man. Het is juist andersom. Oh. Alles wordt er beter van. Ook de buitenlandse liedjes... Ja. die worden juist ook opgetild doordat ze worden omringd... als het ware, door Nederlandstalige liedjes. Ja. Je weet altijd, ja, nu is het even moeilijk... tijdens dit Engelse liedje, of Duitse liedje, of uh, Franse liedje... of Kroatische Lietje. liedje, voor mijn part, of Tsjechische Lietje. liedje. ss liedje, Lietje. of Letse liedje. Ja, ja. Het is even doorbijten, maar vroeg of laat, weet je dan komt er weer een Nederlandstalig lied. Ja, ja als ze doorgang had gevonden, het plan. Want de zendermanager die heeft gisteravond gezegd... we gaan dit niet doen. Oh, maar daar moeten ze zich niks van aantrekken, hoor. Ze hm. moeten gewoon doorzetten. Ze moeten ze moet het gewoon andersom gaan doen. Niet alleen maar beperken tot Nederland dat plan, nee. In heel Europa moeten ze pleiten... voor minstens 35% Nederlandstalige ja. muziek. Ja, ja. maar dus ook, dus ook in landen waar ze helemaal geen Nederlands verstaan. Want dat zijn er nogal wat, hoor. Ja, alles in die knapte van op, hoor. Wereldwijd, waarom niet? Radio 2 zit toch al overal, hè? Want dat zeggen ze altijd. Ja, goed. Henk en Ingrid, mag ik jullie hartelijk Dank voor jullie komst naar de kroon. Ja, maar nou ben ik benieuwd wat jullie gaan draaien. Wat heeft u klaar liggen? Uh, niks. Ach, wat jammer. Gemiste kans. Ah, <laughs> uh, gaat straks dat beetje weer spelen zeker? Ja, met onverstaanbaar repertoire. Splendid, ja, dat is wel de bedoeling. Ja, maar. nee, dat wordt niks. Dat is nou precies wat wij bedoelen, Het klinkt wel leuk, maar je kent er niks mee, want je verstaat het niet. Ja, ja, nou ja dus ja. je wordt precies andersom als dat je wil. Niet opgetild. Jammer. Zonde. Henk, ja, Ingrid, Ja. tot ziens. Dank je. Marjan Luijf, Pieter Bouwman en uh, Sanne Wallis de Vries. Vandaag begon het, of begint het de politieke zomerreces. Dus de barbecue is geweest. Het kabinet Rutte lijkt zonder noemenswaardige kleerscheur op vakantie te kunnen. Bij het aantreden van Rutte en zijn ministers werd uh, vaak gesuggereerd dat deze coalitie geen lang leven beschoren zou zijn. Een samenwerking van de traditionele partijen VVD en CDA, gedoogd door Wilders, PVV. Die zou te wankel zijn om het lang uit te zingen. Nou, het lijkt erop dat CDA en VVD voor een stugge overlevingsstrategie hebben gekozen. If you can't beat them, join them. Uh, de twee partijen die staan uh, intussen soms net zulke populistische taal uit... als gedoog grootmeester Wilders zelf. En ik ga erover praten na deze lange inleiding met de politicoloog Sarah de Lange. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, eerst even een andere vraag aan jou... voordat we het over populisme gaan hebben. Volgens de politieke barometer van Sinovate staat de VVD op forse zetelwinst... Uh, nu zeven zetels meer ten opzichte van het uh, werkelijke aantal in de Kamer. Uh, wa waarom krijgt, denk jij, nou juist de VVD, de credits... en, en niet de, uh, de PVV bijvoorbeeld? Uh, het is sowieso altijd is zo Rutte? dat, dat uh, stemmen zich verdelen over de coalitiepartners. Dus als mm -hmm. er ergens wat stemmen vanaf gaan... in dit geval met name bij het CDA... komen ze ergens anders in de coalitie erbij, de VVD. Het heeft heel veel te maken met het leiderschap van Rutte natuurlijk. Uh, en heel veel van de hervormingen die tot nu toe zijn voorgesteld... die passen echt in het straatje van de VVD. Mm. Het zijn economische bezuinigingen. En liberale partijen hebben op het terrein van de economie... toch altijd uh, de sterkste troef in handen. Okay. Ook aan tafel Renko Vrijdag. Renko, je bent onze gast. Je hebt een film gezien, uh, Tomboy, en, en je bent naar uh, Corbijn geweest. Ja, klopt. Maar, maar hoe kijk jij tegen de, de politieke ontwikkelingen aan op het moment? Ja, ik volg nu natuurlijk een beetje uh, het heel heel gedoe over de culturele bezuinigingen. Hm. Uh, ben je nog in Den Haag geweest van de week? Nee, ik heb niet gewandeld. Nee, nee. Nee, nee. Nee, ik heb uh, er ook een beetje gemengde gevoelens over. Hoor, over het hele... De mars der beschaving. Uh, ja. Ja. ja. Want? Nou ja, omdat ik, denk, ik ben ook wel een beetje van de groep die vindt... dat je de, de hand in de eigen boezem moet steken. Er is natuurlijk een hele grote groep mensen die, die ervoor heeft gekozen om... om nou, die, die met z'n allen roepen van... wij vinden die cultuur vinden we eigenlijk maar linkse hobbyisten. Dus ja, van dat stigma zal je toch zelf af moeten als kunstenaar. Dus Hoe zou je dat moeten doen? Heb jij daar een idee voor? Ja, dan moet je heel creatief uh, worden en... <lacht> en, uh, en uh, ja, nou ja, ik zit natuurlijk een beetje in de vrije hoek... als, als cabaretier en als, ja, zelf je dingen maken. Maar je zorgt toch gewoon dat je de dingen zo maakt... dat, dat, dat je zalen vol raken. Het is toch leuk om het voor zoveel mogelijk mensen leuk te maken. Of, uh, ja. ja is gewoon, wees creatief. Dat is, wees dat is de, wees de creatief, goed. We ja. praten straks verder over de, de recensie. Uh, uh, ja, mevrouw De Lange, uh, Sarah. Ik ga zade zeggen. Man. Dat mag, ja. uiteraard. Deze week was er... Hij zei in het CDA... Maxime Verhagen die, die zegt van... Uh, ja, dat gedoe... Uh, we moeten een beetje aanschurken tegen de PVV-taal. In feite dat is wat hij doet. Is dat een goede opstelling, vind je? Nou... Uh, hij was iets genuanceerder. Ja, ik was bij, ik. Uh, bij zijn speech en hij zei... hij was eigenlijk Wat het meeste naar voren kwam was dat, dat CDA eigenlijk het antwoord niet weet. Hm. Aan de ene kant zeggen ze van... We moeten de kiezer van, uh, die nu op de PVV zijn, moeten we beter begrijpen. En ook zijn zorgen heel serieus nemen. Uh, maar we gaan niet de PVV zelf worden. Uh, we nemen bepaalde punten daarvan over, ander niet. Maar is het nou, geloofwaardig? Dat is absoluut niet geloofwaardig. We zien dat in heel West-Europa dat partijen dat geprobeerd hebben. Mm -hmm. Conservatieve partijen, Liberale partijen ze zijn allemaal wat naar rechts geschoven op immigratie en integratie, op Europese integratie. Ja. En eigenlijk nergens heeft het gewerkt. Denemarken, eh, België zie je het gebeuren? Denemarken, België, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, you name it. Uh, de partijen zijn daarop geschoven. Ja, en waar, waar eindigt het dan? Tot ze met elkaar samengaan? Uh, nee, in de meeste gevallen heeft het tot uh, effect... dat de radicaal-rechtspopulistische partijen ook een stukje opschrijven... om hun, hun unique selling points te behouden... Ja. Uh, en duidelijk uh, aansprekend te blijven voor de kiezer. Dus het proces kan eindeloos doorgaan. Hmm. Dat is een soort je, jacht achter de radicaal-rechtspopulistische ja, partijen dus we, aan. Dus er wordt steeds recht rechtsuit ja. eigenlijk? Oh. oh jee. Ja, dit, uh, dat schrik is ik ook op een beetje van. Ja, hoe lang gaat het door? Daar kun je toch niet eeuwig erg mee doorgaan tot je, tot je hele rare dingen gaat zeggen? Nou, dat, de, kijk, het, het gaat steeds over concrete beleidsvoorstellen. Uh, en op die beleidsvoorstellen wordt dan steeds geschoven. En er komen steeds weer nieuwe thema's op waarop geschoven kan worden. En je hm. ziet bijvoorbeeld wel in Denemarken... dat ze een, een veel strengere um, asiel- en integratiewet inmiddels hebben. Ze willen ook weer de grenzen En, uh, en dat men door, weer gegeven... vervolgens nieuwe punten ja. vindt... waar men ook weer veel strikter op kan zijn. Ja, ja. ja. Zij, Vind je het? een stabiele coalitie eigenlijk, niet? Het is ongelooflijk stabiel. Wie ja. had dit verwacht? Het is een minderheidskabinet... gesteund door een radicaal rechtspopulistische partij... met een hele kleine meerderheid. Uh -huh. En er zijn eigenlijk... geen grote incidenten geweest dit afgelopen jaar. Het, het dieptepunt was misschien... Uh, de situatie in Libië met die met, helikopter. Met die helikopter ja. Toen uh, waren Hillen en Rosendaal hebben echt onder vuur gelegen. Maar dat was eigenlijk het enige moment waar het kabinet het moeilijk heeft gehad. Er zijn geen ministers of staatssecretarissen afgetreden nee. tot nu toe. De meeste voorstellen hebben het gehaald. Mm -hmm. uh, dus het is een heel daadkrachtig en stabiel kabinet. Ja, Runko, je woord, Ja, Ik vroeg me af hoe het nu in de peilingen ervoor staat met die peilingen. Want dat weet ik niet zo. Maar... Nou, VVD die stijgt enorm VVD en de CDA VVD gaat omhoog. de CDA daalt, maar de... De coalitie aan zich houdt dus wel voorlopige hermeerdeheid ah, okay. op. Maar, maar, maar een zwakke schakel bijvoorbeeld, minister Leers... dat asielbeleid, wat natuurlijk voor de PVV een belangrijk mm. onderwerp is... tot nu toe gaat dat allemaal goed. Maar denk je niet dat het op een gegeven moment toch een keertje... dat hij uh, niet verder kan buigen, maar dat hij barst? Nee, kijk, de PVV probeert de ministers af en toe het vuur aan de schenen te leggen... Mm -hmm. maar gaat er nooit te ver in. Uh, ze is kritisch om de eigen achterban tevreden te houden... maar gaat nooit over de grens heen dat ministers echt in de problemen komen. En dat hebben we in Denemarken de afgelopen tien jaar eigenlijk ook gezien. Ah. De partij blijft oppositie voeren... maar op cruciale momenten trekt ze nooit steun voor het kabinet in. Mm. En al die protesten, want dat Maliveld heeft behalve afgelopen maandag... met, met kunstenaars en, en uh, sympathisanten heeft al volgestaan met postbodes... met uh, mensen die, die uh, hun pgb kwijtraken. Dus, uh, uh... Ja, maar het zijn steeds specifieke groepen in de samenleving. Ook vaak groepen die toch al niet zo'n fan waren van dit kabinet. Het maakt allemaal niet uit. De kunstenaars, niet. progressieve, hmm. uh, hoger opgeleide. Uh, dus het... het het erodeert de steun voor het kabinet niet. Het heeft geen gevolgen hoe, hoe de partijen ervoor staan in de peilingen. Ja. Het enige risico dat misschien bestaat is de pensioenen, want daar zijn de kiezers van de PVV toch eigenlijk wel heel ontevreden over de hervormingen. Ja. En de PVV die stemt vaak mee met, met, met uh, punten uit, uit het coalitieakkoord waar, ze, waar de achterban in feite tegen is. Ja, omdat ze ook wel weten dat hun belangrijkste punt toch immigratie integratie is. Ja. En ze weten dat als ze daar veel op binnenhalen, uh, dat de kiezers wel tevreden zijn. Elke kiezer weet dat partijen compromissen moeten maken. Hmm. En dan kijken ze toch van wat is nu de kern van waar deze partij voor staat? Nou ja, bij PVV, immigratie, integratie, dan kunnen er op andere terreinen heus compromissen en gemaakt En toen in het kabinet is, net zat, toen uh, waren, waren er ook allerlei dingen, onthullingen over die PVV-kamerleden. Uh, moet je het dan daarvan hebben? Moet het daar vandaan komen dat er ineens weer iets naar buiten boven komt? Of? Nou, uiteindelijk wel. Uh, als radicaal rechtspopulistische partijen echt gaan verliezen, is dat meestal omdat er intern problemen zijn. Omdat er een leiderschaps is omdat er intern een richtingenstrijd uitbreekt... omdat er echt grote schandalen zijn, uh -huh. um, dan kunnen ze gaan verliezen. Maar wat we bij de PVV zien... is dat de PVV ongelooflijk goed met dat soort situaties om weet te gaan. Andere politieke partijen hebben een kleine schandaal in de partij... Alle Partijbaron of Mastodonten uh, spreken daar twee weken af in de media. Iedereen die wil zijn zegje doen. PVV heeft dat niet, heeft die mastodonten niet. Tja. En Geert Wilders heeft iedereen onder controle. Uh, dus na twee, drie dagen verdwijnen dat soort incidenten uit de media. Ik begrijp dat we vier jaar uh, dat we er niet gaan uitzien. Nou, ik durf geen geld op vier jaar te zetten. Maar voorlopig zitten we nog aan het kabinet vast. Goed, dankjewel Sarah de Lange, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, uh, blijf nog even zitten. Ga straks met Remco praten over, uh, over die film en over, uh, over uh, de tentoonstelling. Uh, maar we gaan eerst even luisteren naar de muziek van uh, Splendid. Lekker een nederlands nummer, jongens. Ja, natuurlijk.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 of my soul in this world my eyes witness events beyond planet earth though I usually stay on track finally we all realize that I can't sell in my soul to the devil I can't sell in my soul I can't sell in my soul to the devil I can't sell in my soul I can't I can't I can't I can't Dat is van Splendid, dat is de nieuwe single. Wilt u meer horen van Splendid? Ja, nog drie nummers hier in Vrijdagmiddag Live. Maar misschien ook wilt u de cd wel winnen. Dat kan, geef dan antwoord op de volgende vraag. Waar komt deze band eigenlijk vandaan? Mail het antwoord naar vrijdagmiddaglive.avo.nl. de eerste die het goede antwoord aan ons doorstuurt. We hebben één cd-naambeding. Jawel, wat een rijkdom. Die uh, wint de cd Connect Back to the Stars van Splendid. Dus waar komt deze Bent eigenlijk vandaan. Vrijdagmiddag live @afro.nl. Nu iets geheel anders. Hey, hey. Yeah. Cultuur met uh, cabaretier en acteur Remco Vrijdag. Bekend geworden met de Vliegende Panthers. Niet zo lang geleden nog te zien in Comedy Live op televisie. Afgelopen december in de familievoorstelling... Moord in de kerststal van het Rood Theater. Overigens 5 juni was hij weer met de Panthers in het Vondelpark. Ja. Zij, is dat, was dat eenmaal? Hoe ga je dat vaker doen? Ja, maar dat riekte wel naar meer. Want het was uh, met uh, de nieuws, nieuws Collective. Ja, nou, ja. ja. <laughs> uh, en, en toen uh, gingen bij ons... Ja, toen, dat ging zo lekker. Want ze hadden, we hadden met elkaar... Maar uh, uh, zij, zij hadden arrangementen, nieuwe arrangementen gemaakt op, op onze knallers. Zeg maar. we, zeiden, we doen allemaal een soort van allemaal oude hitjes van ja. ons. En, uh, ja. en uh, hadden we opeens een soort tienmansformatie achter ons staan. Dat, ja. Dat was echt helemaal fijn. Ja. Ja. gaat vaker gebeuren. Ja, ik hoop het wel. Leuk. Ja. Kost veel geld, hoor. Ja, dat, is ja. dat is het probleem vaak. En uh, Dolfje Weerwolfje, dat wordt een die boek van Paul van Lonne is verfilmd. Daar speel je ook een rol in. Oh, ja, ja. ja. ja. ja. De vader van Dolfje. Dat komt uh, in, de, in het najaar, november, in de, in de bioscoop. Ja. Ja. Sarah de Lange, ken je Dolfje Weerwolfje als karakter? Nee. Nee? Helaas. Maar nou, dat gaat veranderen. Goed. Ik ben uh... net iets te oud voor. <laughs> ja. Ja, uh, gastrescent uh, Remco, was je deze week? Je was naar Anto Corbijn en naar de film Tomboy. Uh, waar wil je mee beginnen? Zullen we met de film beginnen? Uh, laten we maar met Anton Corbijn beginnen. Anto Corbijn. Uh, uh, wat, wat, wat is er te zien ah, in het film? Daar heb phone? ik nog wel een appeltje mee te schillen. Nou, vertel. Nou, nee. Uh, uh, uh, ja, het, het was een beetje... Het, het, was, het viel uh, lichtjes tegen, die, die, uh, die nieuwe expositie van hem. Uh, of heet dat? Een tentoonstelling? Een expositie? Nou, dat dat ja dat is hetzelfde. Ja, omdat je uh, ook misschien wel hem zo goed kent al. Het is natuurlijk zo'n zo icoon en het is ook zo'n... die stijl van hem, dat je, je weet het heel goed. En ik had ook echt het idee dat ik sommige dingen al, al heel goed kende. Mm -hmm. um, uh, en het klopte volgens mij ook wel, want het, wa het was een soort verzameld ding... van de afgelopen zeven, acht jaar, vanaf 2003 dus dat vind ik dan ook zo raar dat ik denk van ja maar dat is toch als je iets nieuws hebt dan is dat toch iets van en dat maak je in het momentum ja, weet je wel ja, van ja. je creativiteit ja. maar dat is dus niet zo dus het was een soort van bij elkaar geraapt, geheel en wat hangt er dan wat voor de... oh ja het portretten? ging dan ook nog heel erg over uh, Anton Corbijn de kunstenaar want hij was geloof, zijn vader was geloof ik schilder en uh, zijn eigen kunstenaarsiel die dan uh, heel erg uh, begreep uh, wat wat echte kunstenaars uh, ook doormaakte. Klinkt heel hoogdravend. Ja, ja dat, dat vond ik ook. En, en, uh, en die, dat, dat, hij probeerde het momentum te pakken bij, de andere, bij grote kunstenaars, zeg maar. Dat, dat zou, had je dan moeten zien. Ja, bij schilders vooral. Uh, ja, veel schilders. Richter en Kiever en dat ja. soort mensen heeft hij geportretteerd. Ja, klopt. Ja, en ja. ja, die kijken dan heel... Die, die, ik geloof, die, die richter ja, die, die zit dan heel serieus met een paar penselen... zo voor zich uit te staren en te, te zoeken van waar zit het hem in. Of zoiets, dat, haal, dat maak ik er dan van. Maar het is allemaal zo bloedserieus, weet Jij je Jij ziet wel. liever een foto van Bono of zo, bijvoorbeeld. Uh, bij <laughs> ja, het, is toch, het blijft toch een rock'n'roll jongen. die. Ja. Ja, ja. Dat is toch... Ah, ik vind, ik, ik, nou ja, als het op de een of andere manier relativeert... vind ik het, dat vind ik zoveel leuker. Je, hm. je hebt op een gegeven moment één heel grote foto van uh, <laughs> Iggy Pop. Natuurlijk weer. Uh, die dan... Uh, uh, gehuld in alleen maar uh, twee kaplaarzen ergens in Central Park... onder een grote boom zit, als een soort hondje. Yeah. Met het hele lange Iggy haar van hem, maar dan verder helemaal bloot. <lacht> een beetje voor zich uit te blaffen of zo, ik weet Nog niet wat. momentum. Ja, maar ja. ja. nou, het is ook heel mooi, want het is, uh, het is verder heel veel grote bomen en zo. Het is midden in de natuur, dus het is wel een soort van natuurfoto, opeet. Ja, het is, het, is, het is heel grappig. En heel... Maar je het was niet, niet echt heel enthousiast, begrijp ik. dus nee. nee, ja, nee. Nee, ik kende het wel of zo. Dat, dat, dat was een beetje wat me bleef hangen. En het was wel leuk, dat doen ze dan volgens mij wel weer goed bij dat foam. Want het was in foam, in het fotomuseum. Er was een andere collectie van een jongen, die heette Misha de Ridder. Mm -hmm. Misschien was het wel een vrouw, maar ik denk een jongen. En die maakte hele grote uh, landschapsfoto's... Uh, uh, van, uh, van desolate, grote natuurlandschappen in, in Noorwegen. En dat vond ik... Ik was met mijn dochtertje van twaalf... en we vonden dat allebei zo indrukwekkend. En, uh, je zit daar gewoon, en hij had hele, hele grote videowalls ook... waarop je dan heel langzaam uh, wolkenluchten zag ja, ja. strekken dus dus over dat... Dus voor Mischa de Ridder moeten we naar het foam niet voor om Ja, en het is ook leuk om die twee dan tegen elkaar zo uh, af te zien. Dat je denkt, ja, dat geemmer dat ge, dat ge, dat in dat culturele wereldje... tegenover die enorme <lacht> okay. natuur. duidelijk. Uh, dan, dan de film uh, Tomboy. Dat is van een uh, Franse regisseur, Céline Sciamma uh, werkt graag met de acteurs die ze van de straat plukt. Het gaat over een meisje die een jongen speelt, hè? Oh ja, oh, dat wist ik niet. Dat, dat jij, dat jij zegt ja. nu dat die, die, die acteurs van de straat plukt. Maar ja. dat zie je ook heel erg in die film. Het is, echt, uh, ja, het is heel dicht op de huid gefilmd. Het gaat inderdaad over, over een jongetje, uh, over een meisje dat zich gedraagt als een jongetje. En, uh, en, en, en er wordt eigenlijk voor mijn gevoel helemaal niet zoveel in gepraat. Het is wel een Franse film, maar er wordt niet zoveel in gepraat. Dus dat is ook al een soort verademing. Ja. En het, het gaat heel erg over dat meisje en, en over haar uh, uh, belevingswereld en dus heel veel met, met andere kinderen. Ze zijn net, dat gezinnetje is net verhuisd. Naar volgens mij zo'n typisch Franse buitenwijk met, met grote flats. Ja. En, um... en zij zegt, ik ben een jongetje. Ja, ze zegt, ik ben, uh, en ben houdt een Michael, vol. terwijl ze Laura ja. heet. Ja. Waarom doet ze dat eigenlijk? Uh, ja, uiteindelijk... geen idee. Dat, dat, dat wordt ook helemaal niet geduid of zo. En dat, is, dat is heel prettig in dat soort films, vind ik. Dat, het gewoon, het is, weet je, dat is zo typisch van die kinderen. Dat dingen zijn gewoon zo, blijkbaar. Je neemt ze voor lief. En het duurt ook een half uur voordat, voordat je denkt. Oh ja, oh, dan, dan zit ze met haar zusje in bed in bad. En dan staan ze op om zich af te drogen en dan. Uh, ja, zie je er bloot opeens. En, en, terwijl je al de hele tijd... ze zich echt als een jongen gedraagt. Het wordt ook heel erg een lichter of de jongen van meisje is, dus begrijp ik. Ja, dat ja, ja. hoort ook Maar wil ze graag een jongetje worden? Of is dat niet de boodschap van de ja, film? Ja, dat, of... dat, dat, dat weet niet je niet. Maar het, ja, blijkbaar wel, ja. Hm. Maar het gaat dus de hele tijd erover... ze, ja, ze, vindt, zich, ze vindt zich in dat jongenslichaam... en dan gaat ze mee voetballen... doet ze ook best goed. Of hij dus. En dan op een gegeven moment komt dat uit... En dan uh, gaat de moeder, die, uh, die, die uh, neemt het voortouw... en die zegt van, ik ga nu naar al jouw vriendjes en vriendinnetjes... en we gaan het opbiechten, want dit kan, je, je kan zo niet leven. Aha. En als je, als je zo wil zijn, ik vind het prima, maar je moet het mij vertellen. En dat is heel sterk. Ik denk eerst van, jezus, moet dat nou zo keihard? Het ja, is ja. ja. grappig, want je hebt niet zo lang geleden een telefilm gespeeld. De speel, Vindemans, daar speelde jij een... Een man die vrouw um, um, wilde worden. Hè? Ja. Heb je ook met die, die ogen naar de film gekeken? Of niet? Ja, een beetje wel, want dat vertoont toch overeenkomsten. Want het, het, uiteindelijk komt het natuurlijk... Het, is, het, is, het wordt allemaal gedoe voor hm. zo'n kind ook, weet je wel. Je, je, gaat, je, je, je komt in leugens terecht en je komt er niet meer uit. En het wordt, steeds, dat, het wordt natuurlijk steeds erger. Ja. En dat maakt die spanning in die film ook zo interessant. Is het een aanrader, de film, Tomboy? Ja, het is heel lief. Ja, het, en en het is, ik zo goed dat die kinderen... Het wordt zo goed gedaan. Het zijn inderdaad geen acteurs... maar het lijkt net alsof het allemaal zo spontaan gebeurt, weet je wel. Het is ja, het ja. zo knap. Ja, ja. Ik geloof, uh, Sarah, uh, wordt het de film of wordt het de tentoonstelling? Het je? wordt toch de tentoonstelling. Ja, gaat dat ik, ik, oh, en ik zal uitleggen waarom. Ja, heel kort. Ik wil namelijk heel graag zien hoe iemand als Anton Corbijn... kunst met een grote K maakt... en daardoor voor dat hele specifieke kunstpubliek werkt... maar tegelijkertijd toch in staat is om echt... Heel veel mensen te bereiken met de meer commerciële dingen die je doet. Oké, okay, goed. Nou, dan ja, ga, jij, uh, wel, ja. ga jij naar de tentoonstelling. Ik ga naar de film. Dankjewel Remco. En Sarah, ook okay. bedankt. En uh, straks zijn we terug met het volg van vrijdagmiddag live. Tot zo. Avro. Dan kom je tot twee dingen. Top. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Presenteert het zomerreces.